Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de asielzoekerscentra die de komende maanden zouden worden geopend, komt er mogelijk niet. Van de 40 geplande AZC's gaan er vier zeker niet door en 24 andere waarschijnlijk ook niet. Door de lage instroom van asielzoekers staat 40% van de bedden in de huidige opvang leeg. Gemeenten, provincies, het COA en het kabinet overleggen vandaag over het extra bouwen van opvangcentra nog wel nodig is. Sommige gemeenten zijn geïrriteerd over de veranderde plannen. Minister Dijsselbloem vindt dat topmensen uit het bedrijfsleven weer veel te veel verdienen. Dat schrijft hij in een opiniestuk in de Volkskrant worden weer steeds vaker enorme bonussen uitgedeeld. Dijsselbloem schrijft dat de topmannen van bedrijven als Aholt, Heineken en Unilever meer dan 100 keer zoveel verdienen als de gemiddelde werknemer in hun bedrijf. Dat vindt hij niet uit te leggen. Op negen zogenoemde Gulen-scholen zijn de afgelopen weken... 588 leerlingen uitgeschreven. Trouw schrijft dat het gaat om ongeveer een vijfde van alle leerlingen. De scholen staan in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Zaandam... Purmerend en Arnhem. Het zijn zeven basisscholen en twee middelbare scholen. De PO-raad vindt 588 uitschrijvingen ongekend veel... De onderwijsorganisatie maakt zich zorgen of de uitgeschreven leerlingen nog wel onderwijs krijgen. De meesten zitten inmiddels op een andere school, maar voor 76 kinderen geldt dat niet. De Paralympische Spelen in Rio de Janeiro zijn officieel geopend. Dat gebeurde door de Braziliaanse president Temer, die daarbij werd uitgefloten door het publiek. Tijdens de openingsceremonie liepen de deelnemers aan de Paralympics uit 160 landen het maracana stadion binnen. Ook de Nederlandse sporters met atleet Marlou van Rijn als vlaggedraagster. De spelen voor gehandicapte sporters duren nog tot 18 september. Het weer vandaag zonnig en warm. 25 tot 29 graden wordt het. En ook morgen is het zonnig, maar wel iets frisser. Dit was het NOS FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Kom eens langs de entree is gratis, Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. 3 baby zit mooi drukte nog een flinke wind Oh wat een kind Het hele huisgezin dat staat hier op zijn kop Die kleine jodelbaby is de grootste man. De babysitters krijgen soms een stuipe van die kleine Jan De baby in zijn wiegje heeft de grootste gein De babysitters gaven hem een flesje wijn Maar moeder zegt dat mond nu toch echt te mocht Ik neem het af weer zo'n grote dos. Zijn moeder geeft hem dan maar weer de appelwijn. Dat vindt hij fijn. De babysitters willen niet meer naar Tirol. Ze hebben met die baby hier de grootste joh. De baby lacht en laat alweer weer een joh, De wind Al was een kind. De babysitters zijn nog steeds in nederland. Zitten met de alpe zusjes hand in hand. Heel Holland lag nu om de baby zit, dat zong en met dat jong. En goedemorgen, Zandvoort. Wij zitten weer in de studio. Helaas niet in Hote Hoogland, dus wil je komen kijken of wat willen vertellen... kom dan gezellig naar de studio aan de Tolweg. Um, tegenover mij zit Geer Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben Zonneveld. Wij gaan dit uh, samen presenteren. Ja. De techniek is in handen van Casper Keurensen. De redactie Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik die, uh, doet even niet mee, maar rust uit. Gaat, en, het goed, ja. Uh, Nou ja, wij presenteren het. En waar gaan we het allemaal over hebben? Nou ja, de, de eerste gast die komt nu binnen, uh, Peter Tromp. En die gaat ons vertellen over de stand van zaken ondernemersvereniging Zandvoort. En daarna krijgen we Kees van Dijk, de voorzitter van SV Zandvoort, voetbalvereniging. Zij bestaan 75 jaar. Op 10 september, of 12 september. En dan sluiten we het eerste uur af met uh, Jan Heelko Dietsen, want het is weer vandaag open dag, scouting de Buffalo's. En hij komt ons daar vertellen over wat er allemaal gaat gebeuren vanmiddag. Kasper, zit jij ook bij de Buffalo's? Ja, horen we net. Ja, dat klopt. Daar zit ik ook bij. Oké, okay, dan, uh, dan hebben we de goeie. Precies. En dan gaan wij uh, naar het nieuws. En na het nieuws uh, wil Michel Demmers van het GBZ... wel even een uh, reactie geven op wat er vorige week verteld is... over de amperlijke samenwerking met Haarlem. Dan komt de Ton Aijzen vertellen wat er vanavond allemaal uh, gaat gebeuren. En misschien heeft hij voor de volgende festivals ook nog wat leuks in petto... En het programma zullen we dan ook doornemen, want uh, er staat overal dat bijvoorbeeld om zeven uh, uur de parade begint, maar die is pas om half acht. Dan uh, Hans Reimers, want Jess in Zandvoort gaat beginnen. Ja, de weer eerste beginnen. weer. Hè? De eerste eerst voor het uh, seizoen. En uh, nou, ik ga hem gelijk stellen, moet jij niet naar Jess? Uh, Peter Tromp, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen. Peter. Dank je dank je wel. Nee, nee, nee, niet naar jazz. Jij bent meer van de klassieke concerten. Ik ben meer van de klassieke concerten. En niet alleen jazz begint, maar classic concerts begint ook. Weer. Wanneer beginnen jullie? 18 september. 18 september, het eerste concert? Met ja. de laureaten van het prinses Christina. Ja, leuk. Een, ja, leuk. Ja, een, ja, een jaarlijks terugkerend ja. evenement. Ja, dus uh, we hebben een druk de komende maand. Ja. Uh, niet te vergeten, uh, zondag 2 oktober, het concert van het jaar. Wie? Het Zandvoorts mannenkoor. Uh -huh. in, in, in het gotisch, ja, een groot concert in naar Gatenkerk. Ah, daar weer een plek aan uh, uh, tussen de 250 en 350 mensen. Er worden dus is, dat, is dat alleen uh, het mannenkoor? Of compleet erbij? Nee, er uh, uh, omdat het mannenkoor uh, toch iets wat vergijst. Nog steeds. Zachtjes ja. uitgedrukt. Uh, gemiddelde leeftijd gaat eerder naar de 70 tot naar de 65. Dus maar we hebben nog steeds 47 leden, daar zijn heel we heel trots op. Ja, hebben jullie nog steeds leden nodig? Ja, ja altijd, ja. altijd. Maar dat wordt een groot concert in samenwerking met Haarlem Jive. Haarlem Jive is Close Harmony. Harlem Jive zijn een tien, uh, vijftiental uh, meiden tussen de 20 en de 40 jaar. En uh, voor een concert bij het Zandstots Mannenkoor... is dat natuurlijk een hele aangename, prettige uh, afwisseling. Mm -hmm. En die meiden kunnen zingen als engelen. Dat wil je niet geloven, hoe goed dat erin zit. Dat, dus dat is heel leuk. En, maar dan en... hebben we het over oktober, hè? Ja, 2 ja. oktober, ja, daar kom ik ongetwijfeld terug. Ongetwijfeld kom je daar terug. Uh, nu wilden wij het even ja. hebben over de OVZ-ontwikkelingen binnen het dorp. Um, er gebeurt nogal wat, ook binnen de, het Kernteam. Uh, het Kernteam, dat is een groep mensen waarin vertegenwoordigt uh, jij onder andere... en uh, nog meer vertegenwoordigers van diverse ondernemingen, als het dat Godzicht klopt. Ondernemersverenigingen. Ondernemersverenigingen ook, want de strandpachten zitten daarbij enzovoort enzovoort. Um, voor het vakantieverlof zijn er twee bijeenkomsten geweest uh, waarbij uh, bijvoorbeeld innovatieplan uh, besproken is. Uh, ik neem aan dat jij dat teruggekoppeld hebt in, in het overzet. Jij ja. bent voorzitter van de ondernemersvereniging ja. Zandvoort. Ja. Hoe is de reactie uh, binnen die vereniging? Nou ja, uh, het OVZ is helaas een uh, wat tanende uh, vereniging qua ledenaantal. Uh, ja. Ik loop er nu een jaar of dertig in mee in dat gebeuren. En ik heb de tijden meegemaakt dat we 150 leden hadden. Dat is nu gereduceerd tot een kleine 50. Dus dat is, dat is een, veel, uh, behoorlijk. Ja. Maar het OVZ is sinds jaar en dag, en niet alleen het bestuur... maar ook de vereniging, is sinds jaar en dag een grote voorstander van het innovatiefonds, van een mm -hmm. ondernemersfonds. Ja. En dat heeft mm -hmm. natuurlijk te maken met het feit dat er uh, uh, mensen zijn... die wel meebetalen aan het algemeen belang van Zandvoort... terwijl zij al sinds dag merken dat hun buurman over buurman over buurvrouw dat niet doet. Dus het is logisch dat die leden zeggen van hoe meer ziel, hoe meer vreugd. We moeten het met z'n allen doen... En gelukkig dat er nog een aantal ondernemers in dit dorp zijn... die de kar altijd hebben getrokken, zodat wij mm -hmm. altijd hebben kunnen bestaan. Want de verlichting is natuurlijk een groot item in dat hele uh, plaatje. Ja. En dat moet wel betaald worden. En dan praat je toch over een aanschaf van 40, 50.000 euro... en een onderhoud van 10.000 euro per jaar. Peter, ja. kun je mensen dwingen om, om nee. te betalen? Nee, nee. Uh, via het ondernemersfonds niet. Via het innovatiefonds wel. En dat heeft te maken met het feit dat er uh, een aantal jaren geleden... wat meer ruimte is gekomen voor gemeentes om via een ondernemersfonds... via een plaatselijke uh, bijdrage, verplichte bijdrage... of je dat dan noemt reclamebelasting, precario, dat maakt niet uit. Een verplichte bijdrage mee te betalen aan het algemeen belang. En het mooie van het innovatiefonds is het feit dat omdat iedereen meedoet zowel in het centrum als buiten het centrum, buiten het centrum een ander tarief als in het centrum, kan je de bijdrage op jaarbasis dermate klein houden... dat dat ook heel goed betaalbaar is. Is het dan uh, uh, nog verstandig om lid te zijn van het OVZ? Ja, want de OVZ-leden hebben in de laatste ledenvergadering... en dat is geweest in april van dit jaar dat ze niet willen dat de OVZ wordt uh, opgeheven. Wat wel gaat gebeuren bij die leden... is dat hun bijdrage aan het OVZ aanzienlijk gaat ver verlaagd worden. Nee. Want... Dan is het en-en misschien ook. Ja, ja. Ja, toch. Ja. Ja, eigenlijk zou je dus uh, uh, je nog veel meer moeten verenigen... Want uh, de verenigingen, de OVZ, uh, de strandwachtsvereniging, die hebben natuurlijk ook een zetel een of een zegje een te doen in, uh, in en om het innovatiefonds. In dus als ja. je niet gebonden bent en je gaat wel betalen, heb je dus eigenlijk weinig inbreng in het innovatiefonds. Ja, iedereen gaat mee betalen aan het innovatiefonds, ja, ja. of je lid bent van het ja, OVZ klopt. of niet. Mm -hmm. Op het moment dat je kiest voor een vereniging ben je automatisch lid, dus dan heb je ook een stem. Uh -huh. Waar we nu mee zitten is niet alleen... Maar dan achteren. krijg je allemaal losse ondernemertjes die, ondernemers sorry, die zeggen... ik wil dit, ik wil dat, ik wil dat. Ik wil dat. En dan komt bijvoorbeeld het overzet met, uh, met 150 leden... Zeggen van ja. verlichting. Nee, daarom moet het overzet blijven bestaan, vinden onze leden. Het overzet moet blijven bestaan omdat wij uh, als bestuur... de stem zijn voor het ondernemersgebeuren. En die ondernemers die mogen wel wat zeggen binnen dat innovatiefonds... Maar het OVZ is daarvan de. Uh, de vertaler nou, zou dan, van... dan, dan zou het dus eigenlijk handiger zijn dat de leden van, uh, van de OVZ: noem maar wat, nieuwe straatregels, en dat wordt dan vertegenwoordigd door een van jullie in... Uh, het onderwijs. Innovatiefonds. En zo zouden de strandwachters wat kunnen doen, ja. uh, LTJ-verenigingen. Ja. Maar is het wel zaak of? dat je lid bent van de vereniging. Is de, dat de bedoeling vereniging. ook? Ja, ben ja, praat wat voor zijn beurt, zoals hij ja. wel vaker doet. <laughs> maar gaat helemaal niet voor <laughs> mij ik... Maar het is inderdaad wel, uh, daar zijn we nu mee bezig... binnen dat kernteam, om er, uh, een body aan te geven... om te kijken, nou, wat worden we? worden we een vereniging, worden we worden een stichting. Wie gaat dan het bestuur vormen van die vereniging, van die stichting. Moeten dat allemaal geledingen worden... uit het verschillende ondernemersklimaat in Zandvoort? Of zeggen we gewoon... nee, we trekken twee buitenstaanders, drie buitenstaanders aan. Dat is het bestuur. En uh, die bepalen uiteindelijk hoe die pot gaat verdeeld worden. Ja. Daar wordt toch over gepraat. Maar ja, we toch ma niet ma dat wel op inbreng van de verenigingen dan? Jawel, jawel. En uh, zeker weten, want die verenigingen... de leden van de verenigingen betalen... Ja. Daarom. En als je weet dat uh, 60, 70 procent... van de totale begroting van het ondernemersfonds... anno 2016 opgaat aan verlichting... die pot van verlichting komt straks in het innovatiefonds... is het logisch dat wij wel blijven bestaan als OVZ-zijnde... maar de bijdrage meer dan halveren. Ik denk dat je ook krachtiger wordt. Zo die, uh, ook. Misschien ook wel, ja. omdat nou iedereen uh, uh, meebetaalt... aan het algemeen belang van Zandvoort... dat er meer stemmen komen, dat ze zeggen... nou ik betaal nou toch mee, dus ik wil ook wel lid worden van die vereniging... want dan kan ik mijn stem kwijt. Nou is uh, um, de overzet is dan redelijk voor, hè? Dat kan je ons stellen. Ja. Um, er zijn nog wel een aantal ondernemers, dat zijn er niet veel... maar die zijn tegen. Ja. Het gaat ook de politiek in. Ja. Verwacht je daar uh, nog rommels uh, over? Nou, uh, in, in zoverre... In ieder geval ver, stevige discussie. ja. En ik weet dat uh, de partij als een VVD sinds jaren dag... Uh, bij uitstek de grootste tegenstander was... van een extra belastingmaatregel, zoals zij dat noemen. Ja. En er zijn de geleerden het niet over eens. Wij noemen het geen belastingmaatregel. Wij noemen het gewoon meebetalen aan de promotie van Zandvoort. Dat is iets anders, vinden wij. Oké, okay, daar worden we het niet over eens. Dus daar het, zal blijft, veel... het blijft een raar woord. Ja. Is er, zolang je belastingen zegt... Ja, gaat iedereen met zijn hak in zijn hand? Ja. Al, al noem je het pretbelasting? Ja. Als je het over bijdrage hebt, komt het heel anders. Dan komt ook het ook. heel anders ook, maar... Ja, dat is zo. Dat is zo. En uh, uh, waar het om gaat is dat wij uh, ervan uitgaan dat er wel wat tegenstanders zouden zijn, waar wij wel voor pleiten als kernteam zijnde. En daar zijn we ook druk mee bezig aan, uh, in gesprekken met alle politieke partijen, hoe meer. Weerstand. Hoe minder weerstand er is, des te beter het is. Hoe meer partijen de meestemmen, des te beter het is. Maar is het dan niet belangrijker om uh, draagvlak in het in het ondernemersveld te krijgen? Ja, maar die is er ook wel. Want als als, als, als de ondernemers, uh, noem maar wat, er komt waarschijnlijk een inspraakavond, commissieavond. Ja. Als de ondernemers bij monden van de voorzitter, bijvoorbeeld, gaan promoten van wij zijn voor. Kan de politiek nooit nee zeggen natuurlijk. Nou, aan de ene kant niet. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... dat wij als kernteam samen al voorbereidend werk hebben gedaan. In het kernteam zijn alle lagen van ondernemersantwoord vertegenwoordigd. Allemaal. Mm -hmm. Daar is het besluit genomen. Zo gaan we het presenteren naar de raad. Als grootvoorstander van het oprichten van een innovatiefonds. Dan zeg jij als... De raad, de coalitie als de oppositie ziet: van nou, alle ondernemers zijn voor, wie zouden wij zijn om daar tegen ja. te zijn? Ja. Dat hoop ik dus. Ja. Dus ik denk nou, dat ja, het er doorkomt. We, we weten in ieder geval uh, dat één oppositiepartij voor is, want het uh, ja. is jaren geleden al ja. een keer besproken door het ja. GBZ. En toen ja. werd het met een open raam werd het weggewoven. En uiteindelijk is het dan bij het kernteam terechtgekomen. Dus het ja. is bij dat. In het, voor het kernteam werd het al besproken. En nu. Uh, nu is het bijna af. Ja. Uh, Peter, denk je dat die, die ondernemers die nu niet uh, aangesloten zijn bij OVZ... Ja. straks wel uh, daarbij komen ik hoop met dat het. innovatiefonds? Ik, ik hoop het. En ik hoop dat ze eindelijk een keer ook uh, uh, niet alleen mee gaan betalen... waar ik heel blij mee ben, maar daardoor ook mee gaan bepalen. Maar dat ligt helemaal aan hunzelf. En ze zijn van harte welkom bij het OVZ. Het OVZ zal een praatgroep worden waarin eh, ondernemend Zandvoort... en dan vooral eh, retail en food, niet horeca, geen strandpachters, verenigd zijn. En ze zijn van harte welkom om voor een hele kleine bijdrage... per jaar daar hun, hun zegje in te kunnen doen. En het is natuurlijk zo, uh, uh, Ben, dat we uh, er proberen voor te zorgen... dat we straks een club krijgen die met z'n allen bij elkaar... het gemeenschappelijk belang van Zandvoort vertegenwoordigt. En dat kunnen we niet met z'n 16.000 doen. Dat moeten we gewoon doen. als één afgevaardigde van de ondernemers. één afgevaardigde we... van de strandporters. één afgevaardigde van de horeca. Eén, twee misschien. Maar uh, zoals het kernteam nu werkt. Een, klein, een kleine. En zo zie ik het over je zetten. Nou, ja, het is um, denk ik ook zo dat. Uh, het kernteam doet natuurlijk heel veel voorbereidende werkzaamheden. Zeker in dit, uh, uh, met dit item. Ja. Uh, dat. Misschien het kent die hem wel opgeven wordt. Ja, maar en daar een Vloed, sterke uh, ondernemersvereniging ja, boven komt te staan. Ja. Nou ja, mijn uh, uh, ideale situatie voor ondernemers Trantvoort, en uh, dat heb ik eigenlijk al twintig jaar, is één club. Ja. Één club die het. Algemeen belang van Zandvoort Eén stem, één stem, hè. Maar waar iedereen mee in vertegenwoordigd is... tot de Stichting Zandvoort Promotie, om maar wat te noemen. Ja, dan, dan praat je dus aan een overkoepelend ja. orgaan. Ja, want je blijft, je blijft ambulante handel houden, uh, de ja. strandpachters, Natuurlijk. de OVZ... Ja. Ja. En, en die, die hebben allemaal ja hun eigen belangen. Ja. En vaak misschien ook wel eens tegenstrijdige belangen... maar op het moment dat je dan in een overkoepelend orgaan verenigd bent... heb je een veel betere vorm van... Samenspraak, ja. discussie. Ergens ja. moet je uh, de belangen kunnen middelen en zeggen... we gaan het zo doen. Ja. ja. Niet uh, dat weer een aantal ondernemers... zelfstandig naar de wethouder wandelt van ja. de, dit werkt niet zo. Nee, en uh, ten aanzien van uh, de ontwikkeling op de Grote kocht heb ik dat ja. al gedaan, natuurlijk. En het hele... A maar heb jij, uh, jij uh, al uh, je zorgen geuit bij ja, de wethouder... Ja, over ja. wat daar allemaal gebeurt? Bij twee. Bij twee al? ja. ja. Uh -huh. En de, en de derde Die, die, krijgt die, is, op ook die is op vakantie. Ja, maar die, <laughs> ja, die, maar die weet op... het al. Die <laughs> hebben het meegenomen naar Honda toe. Die uh, komt elke dag langs. <laughs> we, we hebben het... week woensdag overleg gehad met het OBZ... Ja. het overkoepelend orgaan, ondernemersbelang en zandvoort... met wethouder Kuipers. En daar hebben we dus uh, vermeld via mijn persoon... dat het hoegenaamd uh, uh, uh, niet goed gaat zoals het nu is op de kocht... En ik weet niet of jullie het gemerkt hebben, maar ook in het hoogseizoen staan er. Het was helemaal leeg, dagen, zag ik ook, klopt. Ja. Lege parkeerplaatsen. Ja. En als ze nou in de parkeergarage beneden staan, vind ik het nog niet zo erg dat die dan voorkomt. Want dat is ook in ons allerbelang, maar dat is ook niet zo. Nee? Dus koopstroming is totaal anders geworden sinds Albert Heijn daar aan die kocht. Dus jij merkt. De grote kroeg merkt echt dat de ingang niet meer in de, midden in de kroeg staat. Met uh, parkeerdingen uh, wat erbij hoort. En nu aan de kop. Aan de kop? Ja? Aan de kop. En de. Uh, is, de is de loop eruit dan? De, de loop is er volledig uit. Vooral uit het achterste gedeelte. En ik heb de, ben in een gelukkige omstandigheid dat ik op de hoek zit. Ik heb mijn zijraam opengezaan. Dat iedereen op het einde komt mijn winkel kan zien. In ja. ieder geval. Dus ik heb er niet zoveel last van. Wel. En daarnaast is het ook heel moeilijk peilen, nu, want het is eigenlijk seizoen. Ja. En Albert Heijn gaat open op het moment dat het seizoen begint. Dus we moeten de winter even afwachten. Wat dat betreft is het iets wat prematuur. Maar de vooruitzichten zoals die nu zijn, zijn uh, uh, heel erg verontrustend. Had iemand dat verwacht? Ja, ik had dat ja? verwacht. En ik heb uh, jaren geleden bij de tekeningen al gezegd tegen uh, het college en tegen de raad: jongens, let op. De stroompubliek wordt totaal anders als Albert Heijn alleen daar een ingang houdt. Vandaar dat wij als OVZ toen de tijd al gepleit hebben voor een tweede ingang op de kort van dat was Albert ook Heijn. de ja, Heijn. Dat was ook de ja. bedoeling. Maar niet. Albert Heijn, Arhold zegt: Kijk naar de tekeningen aan de achterkant van Gallegal. Ja. Is een deur, een sluis. Ja. En daar kunnen de mensen in. Alleen wat Calacal Cal doet, is de hele winkel vol zetten. Calacal Cal Cal heeft andere openingstijden dan ja. Ahood. Calacal ja. verbiedt alle mensen jonger dan 18 jaar in zijn winkel Lovie. te komen. Dat is ook weer logisch. Caracal zet zijn uh, winkel vol, zodat je niet met een winkelwagen uit of in ja. Albert Heijn kan komen. Hoe bedoelt u, meneer Aalt, een tweede ingang? Ja. Een wasse neus. Er is staat dat... nog ineens tweede ingang op boven. Is, is dat nog uh, een politiek discussie uit? Of? Ja, wel degelijk. Ook nog? Ja, nou en of. Toen der tijd, bij de, het goedkeuren van de tekening. is naar mijn bescheiden mening door de raad gezegd. Oké, okay, college, wij gaan akkoord met de tekeningen. mits jullie voldoen aan de tweede. mits voldoet aan de tweede ingang op de okay. kocht. Nou, we zijn benieuwd hoe dit gaat aflopen. Peter Tromp, bedankt voor gaan... de komst en de uitleg. Wederom op de barricade. Gaat hey. wederom in de vervolging. Dank ja. Dankjewel. Graag gedaan. Peter Tromp die zich ontzettend druk maakt en nog steeds druk bezig is... en daar zijn we ook blij om, want er moet van alles nog gebeuren... Ja. Uh, is aangeschoven Kees van Nijk, voorzitter SV Zandvoort 75. Is dat de correcte naam? Nee, de correcte naam is uh, SV Zandvoort. En uh, dat is een combinatie van Zandvoort 75 en Zandvoort Meeuwen dan? Uh, in 1999 is de voetbalvereniging Zandvoort Meeuwen uh, gefuseerd met uh, Zandvoort 75... En vanaf dat moment heet het uh, S.V. Zandvoort. Wat is S.V.? Is dat Sportvereniging? Sportvereniging Zandvoort, ja. ja. Anders heet het F.B. <laughs> ja, Voetbal. Ja, voel, voel. Voetbal. Ja. Hey, um, dat waren twee uh, verschillende clubs. Zandvoort Meijer was natuurlijk uh, van oudsher de Zandvoortse ja. voetbalclub. Om het zomaar maar uh, uh, brutaal te zeggen. Want die speelde dan nog op het oude veld bij de vuilnisstort en zo. In die, de Vondelaan. In de Vondelaan, Vondel Vondel ja. Ja. ja. Daar ben ik als kleine jongen nog wel eens meegegaan. Met het beroemde Tunneltje. Waar ja, de spelers ja, naar binnen ja, klopt. kwamen. Ja, ja. Um, SV 75, Sandvoort 75 was een zaterdagvoetballer toch? Nou, Sandvoort 75 heeft zich toen afgescheiden... van uh, Sandvoort Meeuwen in 1975... omdat ze op zaterdag wilden voetballen. En, uh, en Sandvoort, uh, Sandvoort Meeuwen was een zondagvereniging. En er was het uh, toenmalige bestuur was daar blijkbaar op, uh, op tegen. En toen uh, heeft er een afscheiding uh, plaatsgevonden. Had dat te maken met de godsdienst misschien of zo? Of, uh, nou, ik, ben, uh, ik was toen nog geen, uh, geen inwoner van, uh, van Zandvoort. Dus ik weet dat die precies maar voor zover mij bekend... heeft dat niets te maken met, uh, met nee, godsdienst. Nee, ging, het ging puur om... Uh, zaterdag zondag voetballen. voetballen okay. uh, Zandvoort Meeuwen was, was zondagmiddag middag was het, voetballen. Ja, dat klopt. Hey, die zijn toen ook naar die andere velden gegaan, hè? Uh, ze, ze hebben niet meer op, het, op de Vondelaag voetbal, volgens mij. Nee, nee, nee. Uh, waar Zandvoort uh, 75 toen naartoe gegaan is... ik heb begrepen dat ze ooit in Hoofddorp uh, hebben ergens gevoetbald... En, uh, en later teruggekomen zijn naar, naar Zandvoort... en uh, dat zij gespeeld hebben op velden die zijn aangelegd door de gemeente... waar nu de, de golf is. Ja. Um, beide voetbalverenigingen voetbalden. Uh, hoe is dat tot een fusie gekomen... Ging, ging het slecht met de, uh, met de beide verenigingen? Liep het leden al terug, zodat ze toch weer nee, tot nee, elkaar nee, gekomen nee, het, zijn? Het, het nee, uh, het ging met beide verenigingen ging het eigenlijk uh, ging het goed. Uh, zowel Zandvoort uh, Meeuw als Zandvoort uh, als 75. Uh, we hadden toen ook nog uh, de voetbalvereniging TZB hier in, uh, in Zandvoort... En uh, de besturen van die verenigingen die hebben met elkaar uh, contacten gelegd... om te kijken of het toch niet mogelijk zou zijn om, om één vereniging in Zandvoort uh, te krijgen. Dat vonden wij beter dan uh, uh, drie verenigingen versnipperd over, over deze ja. gemeente. Uh, en het leek ons een, een goede zaak om, uh, om één vereniging uh, te creëren, op de been te brengen... En eh, daar hebben daar eh, vele besprekingen over plaatsgevonden. Eh, de intentie die eh, bleek er te zijn, eh, behalve bij de voetbalvereniging TZB, die haakte sowieso af, wilde niet meedoen. Eh, Zandvoort eh, 75 en, eh, en Zandvoort Meeuwen eh, waren bereid om, om te kijken of we toch weer samen zouden kunnen gaan. En mede door uh, toch ook een wat aandrang van de, van de gemeente Zandvoort... die de, die de terreinen van uh, Zandvoort uh, 75 wilde gebruiken voor, voor andere doeleinden. En, en, en, en daar ook uh, toen toezeggingen heeft gedaan... Om, uh, om het sportcomplex van, van Zandvoort, uh, Zandvoort Meo wat, uh, wat uit te breiden... Uh, dat heeft dus meegeholpen tot, uh, tot de fusie van zandvoort uh, Meeuwen en Zandvoort-75. Ja, die uh, uh, TSB is, is alsnog uh, ter ziele gegaan. Ja. Neem aan dat een aantal uh, spelers gewoon nu bij Zandvoort-Meuwen voetbalt. Nou, die vereniging was niet zo, uh, zo heel erg groot. Het was de, de minstgrootte van de, van de drie. En uh, er is een andere vereniging toen opgericht, dat is ZSC... En daar zijn, uh, daar zijn vele leden van TZB zijn toe verhuisd. Maar ja, dat van het voetballen kwam niet veel meer uh, terecht. Er nee. bleven nog een uh, beperkt aantal spelers bleven er, uh, bleven erover. En uh, die, uh, ja, die voetballen nu nog wat recreatief. En die, uh, die trainen zo door de weegs nog eens een keer op het, op het veld. En daar blijft het bij. Dus uh... Een einde, ja. maar uh, ja. wel uh, alle voetballers nu in één vereniging in, uh, in Zandvoort. Ja. Dat is ook wel ja. wat. Ja. Uh, nu wordt nu er dus uh, zaterdag en zondag voetbal, hè? Nou, wij hebben de, de mogelijkheid opengehouden... voor diegene die uh, dan op de zondag wilde voetballen... Uh, om, uh, om ze die, de gelegenheid te geven in ieder geval... een elftal of twee elftallen. Uh, puur recreatief en uh, niet in competitieverband... Uh, en uh, ja, dus die, die optie is aanwezig. Maar, ah, echt, maar we zijn dus in feite een, een zaterdagvereniging. Ja, als je de hoofdmoot ligt op zaterdag. Ja, de hoofdmoot ligt op zaterdag. Zowel bij de jeugd als bij de senioren. Hoeveel uh, elftallen hebben jullie nu? Wij hebben zeven senioren, elftallen. En we hebben, nou moeten ze even tellen... zes, uh, zes F, zes E, uh, drie D's, dat is, is vijftien... Een uh, C's 3 is 18. Twee B's is 20. En 1 is 21. Jeugd. jeugd, elftallen. En dan nog de allerkleinste, de puppies nog. Ja. En dat dan voor, hebben we nog een damesteam. Voor, uh, oh, ja. Uh, ja. voor Zandvoortse begrippen is dat een best een heel sterke jeugd. Ja, we hebben een, een vrij, vrij grote, compacte jeugd binnen de vereniging. Ja. Dus dan wordt er ook gescouwd door andere clubs? Ja, daar, uh, daar ontkom je niet aan. En dat. Uh, dat vind ik ook niet zo erg. Maar ieder jaar zijn er wel uh, scouts van, uh, van grote verenigingen om ons heen... Die, uh, die komen kijken hoe het met de jeugd van, uh, van Zandvoort gaat. Ja. Hoe gaat het met in de competitie met de SV uh, Zandvoort? Uh, Dat gaat niet, uh, niet slecht. We hebben de, de afgelopen... Uh, we, we zijn, drie jaar geleden zijn we gedegradeerd vanuit de, de tweede klas naar de, naar de derde klas. KVB, dat is dus een slechte zaak. De afgelopen twee jaar hebben we vrij hoog uh, meegedraaid in de, in de competitie. We hebben twee seizoenen hebben we na competitie kunnen, kunnen voetballen. En helaas hebben we dat niet, uh, niet kunnen bewerkstelligen... in een promotie naar de, naar de tweede klas. Maar ik moet u zeggen, we hebben nu een, uh, ja, een, een uitgebreid, uh, uitgebreide selectie... Uh, met uh, goede spelers. Er zijn nieuwe spelers bijgekomen... En uh, ik heb er het, uh, het volste vertrouwen in... dat we dit seizoen weer hoog zullen meedraaien in de, in de competitie. Ja, koopt u ook spelers? Nee, oh. koopt u ja, Ik heb geen koop, verstand van ja. voetbal. Kopen dat, uh, nee. de kopers, spelers kopen, dat doen wij niet. Wij betalen niet. Nee. Uh, dat kunnen we ook niet en dat, dat doen dat ook we ook niet. Dat is ook niet de bedoeling. Dat nee. is ook nee. niet de bedoeling. Nee. we zijn puur amateurs en uh, daar ja. willen we het graag bij laten. Ja. Nou, de amateurs die, uh, uh, die zijn jarig. ja. Jullie ja. vieren het 10 uh, jaar bestaan. 75 jaar bestaan. Nee, ja, maar dan ga je helemaal... heel Ja, nee, maar wij gaan terug naar, naar de... de, naar de eerste zand van Naar de eerste de zand van ja, ja, ja. En dat is uh, 12 september 9, uh, 2016 is dan precies de datum. waarop we <laughs> 75 jaar... Uh, bestaan. En dat er, gaan we vieren. Er wordt dus sinds 75 jaar gevoetbald in Zandvoort. Dan zeg ik hem zo. Een er, wordt, er wordt nog langer gevoetbald in Zandvoort. Want Zandvoort-Meeuwen. Is, uh, is ontstaan door, een, uh, door het samengaan van uh, de voetbalvereniging. de toenmalige voetbalverenigingen. ZVV Zandvoort en ZVV Zeemeeuwen. Kijk. En die zijn in, uh, in 1941. Zijn die. Uh, gefuseerd en toen is het uh, Zandvoort Meeuwen geworden. Ja, dus je bent uh, eigenlijk nog langer met geloven. Ja, ja, ja, maar goed, maar... laten we het daarop daar ja, houden. Ja, ja. um, het staat boven de festiviteiten. Ja. Wat, wat gaan jullie allemaal doen? Um, wij hebben uh, het gesplitst in, uh, in twee, uh, twee dagen. Dat wil zeggen, 10 september, dus is volgende week zaterdag... dan hebben we een, uh, een hele feestdag... Uh, ...beginnen we smorgens om, uh, om ongeveer tien uur met, uh, met de jeugd. Uh, die allerlei uh, festiviteiten worden dan georganiseerd... ...waaronder uh, voetfolie uh, op, de, op, de, op, de, op het sportcomplex. Uh, dat is tot een uur of uh, twee, van tien uur tot, uh, tot twee uur... Um, daarna hebben we de, uh, een voetbalwedstrijd van Oud uh, Zandvoort. Uh, Meeuwen tegen Oud Zandvoort, uh, 75. Um, we hebben dan nog andere activiteiten. En het, het, klinkt, uh, het, het klinkt nog niet netjes wat ik nu ga zeggen. Maar dat is uh, de, de koe-scheidwedstrijd die, uh, die georganiseerd is. En wat is dat nou weer, zult u ja. zeggen? Ja. Maar... Wij hebben uh, een, een boer bereid gevonden... die met twee koeien naar het uh, sportcomplex van uh, SV Zandvoort komt. En uh, die koeien worden op uh, veld 2 worden die, uh, worden die losgelaten. En uh, die koeien die moeten hun, uh, hun behoefte dan, uh, dan doen. En waar die uh, koeien hun behoefte doen... wordt precies uitgemeten op de locatie... Er zijn uh, loten verkocht. En ze zijn, er zijn nog loten te koop. Maar er zijn loten verkocht. En dan kunnen we precies zien... Uh, wie... Uh, wie... Uh, gewonnen heeft, want dat lot komt overeen met de met de locatie, met de, locatie oh. op de lot. <laughs> Leuk. En er zijn uh, behoorlijke prijzen te verdienen. We hebben daar prijzen van, uh, van geldprijzen van 1000 en van vijftienhonderd euro Dat is nogal. En vanuitgaande dat alle loten verkocht ja, worden. Ja, ja, ja. En uh, nou, er zijn nog een aantal loten te koop. Dus bij, die daar uh, bij wie koop ik die? Die loten zijn te koop uh, bij de snackbar De Oude Halt. En die zijn te koop in de uh, achter de bar van de, van de voetbalvereniging. En wat kosten ze? kosten 5 euro per stuk. Nou, dat is te doen, dat is te als je doelen, daar duizend euro mee kan winnen... en je, ja. je kan voorspellen waar de ja, koe ja. is ja. op het schijtveld. Dat is leuk, dat is leuk. Ja. Het is wel een Leuk apart. idee. Het is een, ik heb dat wel eens eerder meegemaakt, maar dat is, ja, dat is tof wel leuk. Mensen die dan om, veld, om het veld staan en, en kijken. en wachten de... tot er wat ja, gebeurt. Ja, net slag, wacht, het, het kan ook zijn dat die, die koe zegt van nou, ik heb koe, even ik hoef geen, hoef Ik hoef even, even niet ga grazen voor het gras. En, uh, maar goed, dat, is, dat zien we volgende week. Dus nou, dat, dat, is ja. de, dat is dan de, de, de koerscheidwedstrijd die, die gehouden wordt. Uh, daarnaast hebben we nog een paar activiteiten... zoals de, de tribune die daar staat... Uh, die eigendom van uh, SV Zandvoort is... die hebben we recentelijk helemaal uh, opgeknapt. Uh, die tribune krijgt een, een naam. Die wordt onthuld uh, op dat moment. Uh, dat is één. Het uh, andere punt is dat uh, er een twintigtal ruim twintigtal sponsoren hebben gevonden die de, de kleding van de jeugd uh, hebben vernieuwd. Of die hebben bijgedragen in de kosten van het vernieuwen van de, van de jeugdkleding. Uh, daar wordt een, uh, een, een, een lint van gemaakt met alle logo's erop van de, van de bedrijven die dat gesponsord hebben. En dat gaan we ook onthullen. Daarnaast hebben we nog een, uh, we hebben een uh, Wall of Fame bij, uh, bij SV Zandvoort... waar al uh, oud-spelers uh, aan, uh, aan de muur hangen... Uh, die uh, in het verleden bij, uh, bij Zandvoort uh, gevoetbald hebben... daar groot geworden zijn en zich hebben bewezen in, uh, in het hogere voetbal. Daar komt een, uh, een naam komt daarbij, een foto komt erbij... van een, uh, van een Zandvoortse speelster die nu een uh, eredivisie... Uh, die kiepster is. Die, ik mag nog niets verklappen, maar ze is <lacht> kiepster. Dat kan ik je wel zeggen, ja. Ja, ik lees ook kranten overdoen. Daar, uh, nou, daar, daar zie ik leuke berichten in. En ook dat, is, dat, is, uh, dat wordt ook onthuld. Uh, dan hebben we de afloop van het voetballen... hebben we een, uh, een de mogelijkheid van uh, leden om, uh, om, om te eten. We hebben een grote tent daarvoor uh, geplaatst... En, nou, er zijn een honderdtal uh, mensen die inmiddels daar hebben. die te kennen hebben gegeven daarvan gebruik te zullen maken. Dus daar hebben we gezamenlijk gaan wij, uh, gaan, kunnen we een daar eten. Een barbecue of zo? Wat is een barbecue? Nee, dat, is een, uh, dat wordt een, uh, een Indisch buffet. Oh, lekker. Er komen speciale. Nou, koks, nou ik zou zeggen, ga je gang. Koks voor, koks voor uit, <lacht> uit Den Helder vandaan. Oh. Uh, de zogenaamde de Blauwe Hap is dat. Ja. En uh, die komen dus koken. En uh, daarom acht uur s'avonds is, uh, is het feest in de kantine. In de Gezellig. Uh, het wordt een uh, fijne dag. Uh, gezien de tijd moet ik het klein beetje afronden. Maar ik heb nog één vraag. Ik las ook dat jij je langzaam gaat terugtrekken. Ja. Ja, ik, uh, ik heb het besluit genomen... Dat ik, uh, dat ik op de eerstvolgende ledenvergadering... dat ik uh, mijn functie van uh, voorzitter neerleg. Ja. Oké, okay, nou we zijn benieuwd uh, hoe jouw lobby loopt om een nieuwe voorzitter te krijgen. Ja, dat, uh, daar zijn we. Uiteraard zijn we daar uh, volop mee bezig, maar ik moet u ook zeggen dat valt niet mee. Nee, het vrijwilligerswerk. Het vrijwilligerswerk uh, het is erg dat, uh, dat uh, moeilijk om daar, uh, om daar mensen voor te vinden ja. die bereid zijn om zich uh, daarvoor te willen inzetten. Want ja, ik moet het wel zeggen, het is niet alleen ik die vertrek, maar er zijn nog twee andere bestuursleden die ook vertrekken. En, uh, Ja, wij doen er. Uh, alle moeite doen we ervoor om. Uh, om dat weer uh, aan te vullen. Maar nogmaals, het valt niet mee. Nee. Hey, dus uh, mochten er uh, mensen zijn die zich daarvoor geïnteresseerd voelen. Die uh, kunnen zich melden. En, uh, oh, Even snel misschien nog. De ledenvergadering is 12 september begaan? Nee, uh, 10 september is dus de, is de feestdag. Het feest? En 12 september, dat is dan. De, dan houden we de receptie. Oké. Okay. En uh, ook op het, uh, in de, in de, op het sportscomplex, uiteraard in de, in de kantine. En uh, dan wordt er ook een. Uh, de vereniging geeft een boek uit: uh, 75 jaar Zandvoed. Oké. Okay. Kees, bedankt voor je komst en uitleg. Graag gedaan. En, uh, we zien uiteraard het programma nog in de krant terug. En dan kan iedereen kijken of waar hij aan mee kan doen. Dank je wel. Graag gedaan. Zandvoort, uh, die viert zijn honderdjarig bestaan. Hebben van Kees van Dijk gehoord. Ze, eigenlijk zouden ze veel meer moeten vieren. Want uh, voor 41 werd er ook gevoetbald. Wist uh, je dat, Ben? Wist je dat? Dat er al zo... Uh, nee, ik ben uh, van Zandvoort, uh, van, uh, Meo en het Tunneltje. Daar mocht ik mee met mijn vader en zo. Uh, daar begon mijn kijkwereld eigenlijk. Wie niet kijkt, maar veel doet. Is de scouting. Ja? Welkom Kenny, Marcus en Jan, Dietz, Jan Hielko Dietz. Sorry. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, Jullie zitten nooit stil, Dus altijd wat te beleven. Ja, gelukkig wel. Um, ja. Vorig jaar zaten jullie in het dorp met ja, de open dag. Klopt. klopt, ja. En dit jaar is de open dag in het uh, scoutingterrein. Ja, we hebben het, uh, we hebben het een keer eerder al uh, anders, uh, anders aangepakt. Ja. Uh, we, hebben, we noemen het al in ieder geval geen open dag meer, want dat klinkt zo oudbollig. We noemen het een vriendjes- en vriendinnetjesdag. En dat hebben we wat een, vriendelijk. Een, uh, ja, ja, een paar maanden geleden hebben we dat, uh, hebben dat gedaan. En dat is uh, zeer goed bevallen. En we hebben het inderdaad uh, toen in het centrum gedaan, maar ja, je wil scouting toch eigenlijk laten zien in al zijn vormen. En dan is het toch wel fijn als je als je gebouw bij hebt met al je materiaal, al je spullen. Ja. Dus uh, dit keer hebben we gezegd van nou, uh, we, we hopen dat de mensen naar ons toe komen, ja. want dan kunnen we een nog beter beeld geven van wat we allemaal doen. En dat ja. is vandaag? Dat is vandaag, ja. Van, van twee tot vijf uh, gaan, gaan de deuren open, als we dat zo mooi zeggen. Uh -huh. ja, en, uh, de hekken gaan open. Ja, de hekken <laughs> gaan open. Iedereen is welkom en dat betekent niet alleen jong, maar ook oud. Iedereen die interesse heeft in scouting uh, mag, mag komen kijken. Dat mag sowieso altijd al, maar we doen het er nu helemaal speciaal. Uh, ja. Laten we alles zien. En uh, we hopen natuurlijk daar nieuwe leden mee uh, binnen te ja. halen. Maar als er mensen zijn die zeggen van... Nou ja, ik wil eigenlijk ook een keertje kijken wat scouting nou precies inhoudt... en ik hoef er niet zo nodig lid van tevoren, maar ik, ik kom iedere dag langs met mijn hond en ik ja. vraag me af wat gebeurt daar nou? Nou, kom gerust langs. Hebben jullie nieuwe leden nodig? Ja, uh, we de hebben de nieuwe de leden de... nodig. Nou ja, elke vereniging heeft volgens mij altijd wel ja. nieuwe leden nodig, maar wij, wij willen ze toch wel heel graag hebben. En dan uh, denken we aan de leeftijdsgroepen uh, vanaf, uh, vanaf vijf jaar oud. Klaar. Uh, ja, maar ja, tot een uh, tot uh, leeftijd tot achttiende, uh, dat uh, doen wij dan de, de jeugdleden. En uh, ja, daar staan we om te springen. Dus we hebben alle alle mogelijkheden voor. We hebben uh, ruim voldoende leiding uh, die, die rondloopt. Uh, dus uh, ja, de, we, we kunnen echt van alles aanbieden. Je zegt uh, net uh, mensen die langsloopt met hun hond. Want het ja. is ook zeer belangrijk om te weten waar we naartoe moeten. Exact. We liggen goed verstopt, dat kan ja. ik wel zeggen. Ja, Ik uh, hoor menig persoon zeggen van... Uh, scouting de Buffalo's. Uh, het, het zegt mij niks. Uh, nou ja, Als je richting de hockeyvelden gaat... dan heb je een, een, een duivenvereniging, pleiners. Dat gebouw zie je vanzelf staan. Er is een kleine rotonde aan de zijkant van de weg. En dan zie je het duivenvereniging. En daar loopt een paadje naast. Mm -hmm. En als je dat paadje ingaat, dan kom je vanzelf bij Scouting de Buffalo's uit. Staat groot op het gebouw. En we hangen speciaal voor vandaag hangen we een hele grote banner op. Waarop staat laat je uitdagen. Kan niet missen. Het is een behoorlijke banner boven de weg. Nou, als je die ziet en je gaat er onderdoor, je loopt onderdoor, en dan kom je er, kom je er vanzelf uit. Kan niet missen. Kenny, wat is de uitdaging van vandaag? <kwijnt> Wat de uitdaging is, dat is een goede Ben. Als ik kom kijken. Uh, de uitdaging, ja. Wat, wat scouting eigenlijk is, is dat je alles samen doet. Uh, dat je jezelf ontwikkelt eigenlijk. Dus wat we doen is, we maken vuur, we spelen spelletjes. Dus het is een soort van individueel, maar ook samenspel. Kijk, vuur doe je alleen. Daar heb je wel iemand voor nodig om het vuur te maken natuurlijk. Maar de spelletjes, ja, dat, dat zijn samenwerkspelletjes. Ja. Dus daar heb je elkaar wel echt voor nodig. En dat is denk ik de uitdaging. Dat wordt de uitdaging. Ja. Nou, uh, is hier nog een derde lid van jullie vereniging, ja. uh, Kasper, De ja. onvolplezen technicus van ons programma. Uh, hoe lang ben jij een lid, Kasper? Oeh, uh, pff, hoe lang? Minimaal. Een stuk of vijf, uh, hoor ik. Vijf jaar. En uh, wat is jouw uh, beleving daarvan? Ik neem aan dat je nu al een beetje in de leiding zit. Ja, dat, uh, dat is de 18-plus groep. Er uh, dus zijn iedereen... Uh... Zitten degenen die uh, nu in de studio zitten, zitten allemaal in de 18-plus-groep. Uh, dus, uh, dat uh, genoemd de stam. De stam. Um, onder de 18-plus zitten natuurlijk ook uh, jeukleiders. Um, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat? Die, uh, zijn er meer 18-plus-leden als jonge leden? Ja, op dit moment wel. Ja. Op dit moment hebben we volgens mij 24 18-plus-leden die, die zichzelf de stam noemen dan. En is de leiding daar nog een beetje vanaf? Er zitten er nog wel wat leidingmensen bij? Uh, maar de jeugdleden die zijn wel een stuk minder. Ja. Ja. Vandaar uh, de, de vriendjes in vriendinendag. Zeker. Uh, is het wijd en zij bekend onder de scholen? Ja, ik denk het wel. We zijn niet langs geweest bij scholen. Maar we hebben wel op Facebook gepromoot en zo. Mm -hmm. Dus uh, we hebben ongeveer 6000 mensen in Zandvoort en uh, omstreken bereikt. Dus wij uh, verwachten wel dat er wat mensen gaan komen. Ja. Dus het is wel bekend in Zandvoort. Dus jullie, uh, zijn, uh, jullie zijn aan het bouwen. Uh, ja. wat, wat gaat er allemaal gebeuren vandaag? We gaan een uh, stormbaan uh, pionieren van hout. Uh, doen jullie dat? Dat doen wij. Of doen, dat de doen bezoekers er ook aan mee? Nee, nee, nee de bezoekers mogen het gewoon bekijken. Ja, bekijken en ja, bestormen. Mm -hmm. wij, maken bestormen. Het, <laughs> wij maken het. het deels. En misschien uh, komt er nog wel wat dat, uh, dat kinderen zeggen van hé, hey, we willen dat en dat maken. Nou, laat je uitdagen. Prima, ja. wij helpen. Uh, vuur, ja, wat nog meer. Spelletjes, knutselen voor de ouders. Is er uh, drinken aanwezig. Dus ouders kunnen ook even kijken een uurtje. En zeggen van nou, prima, mijn kind is een uurtje bezig. Daarna ga ik weer weg. Het is allemaal mogelijk vandaag. Wordt er ook brood gebakken? Ja, 100% procent. Dat hoort erbij. <lacht> ja. ja, die kant kom ik ook. Want ik ben natuurlijk ook bij de scouting geweest. Alleen bij de concurrent. En ja collega's, ja, dat is ook duidelijk, want uh, waarom zou je uh, concurrenten zijn? Het gaat allemaal om hetzelfde doel. En uh, de, de aantal hoogtepunten begonnen toch meestal met een stok... en daar uh, ging je deeg omheen breien en dan probeer je dat zo mogelijk goed te bakken. Ja, dat is het mooiste. Dus dat gaat ook gebeuren vanmiddag? Ja. Ja dat, ja, dat is het volgens mij wel een beetje. Ja, het moet natuurlijk nou ja, ook wel een beetje dus, spannend blijven. Voor natuurlijk, de je, moet ja, al, ja. je moet ook niet alles ver, uh, verraden. Uh, mensen moeten maar komen kijken Zeker en, weten. en hopelijk nemen ze hun, uh, hun kinderen mee. En als die het leuk vinden, kunnen ze ook altijd een tijdje op proef bij jullie. Zeker, ja. Je mag uh, vier keer kijken. Vier keer kijken en dan moet je lid worden. En daarna vierde keer is het uh, de vraag, word je lid of niet? Ja. En wat, wat kost een lidmaatschap? Uh, om, uh... Dan ga ik even naast mij. Oh. Ja, neem ik hem snel even. Over een lidmaatschap is uh, 102,5 euro per jaar. Ja? En daar zit eigenlijk alles al bij in. Uh, dus daarvoor kun je het hele jaar uh, uh, uitgezonder de vakanties uh, uh, naar scouting komen. Um, en op het moment dat er activiteiten zijn die net even wat groter zijn, niet binnen het budget passen, dan, uh, dan wordt daar ook altijd overleg over gepleegd. Dus in principe is het altijd mogelijk om lid te worden van scouting. En is de portemonnee nou een stukje kleiner dan die 102 euro, wat ook nog mogelijk is. Dan zijn, er, en dan zijn er tegenwoordig ook mogelijkheden zoals uh, jeugdsportfonds... Jeugd, jeugd, ja, oh ja. waar we Jeugdpast, bij uh, aangesloten zijn. Dus dat kan ook nog. En Doen jullie direct uh, zaken met jeugdsportfonds? Uh, nou, dat, dat, Officieel kan dat niet. Uh, nee. Dat moet aangevraagd worden via een, een coördinator. Uh, maar wij zijn wel uh, uh, aangesloten bij de jeugdsportfonds okay. als zijnde toegestaan om een aanvraag voor te doen. En we hebben al, uh, we hebben het in het verleden ook al gedaan. En het is altijd toegezegd. Netjes. Uh, dus uh, ja, we, daar mooi. zijn we zeer, ja. uh, zeer blij mee. Want we vinden dat ja. scouting eigenlijk voor iedereen uh, ja. moet kunnen zijn. Ook voor de mensen met een kleine portemonnee. Ja. Ja, En die 102 euro, wat, wat, wat, wat krijg je daarvoor? Kun je daar elke week kan je dan naar de scouting? Mag je broodjes scouting? bakken? Ja, ja ook. Ja, maar, in, in principe die komt kun, elke je, week, ja, je uh, kun je. Je kunt altijd zorgeloos naar scouting komen. Je hoeft niet te bedenken: van, nou, ik moet nu mijn portemonnee uh, meenemen. Nee. Dat is altijd fijn. Mm -hmm. uh, wat we eigenlijk iedere week, iedere zaterdag. want we komen iedere zaterdag bij elkaar. Um, uh, kan je verwachten dat je daar uh, wat te drinken krijgt... Uh, een snoepje en uh, de activiteiten als daar Is er een programma elke week? Uh, ja, en we hebben iedere week een programma. En dat kan zijn dat dat kosteloos... Uh, of dat daar dat, uh, dat geen geld voor uitgegeven wordt... omdat we bijvoorbeeld lekker naar buiten gaan, spelletjes doen. En als er wel uh, materiaal voor nodig is... dat gaat dan allemaal vanuit ons budget. Dus in ja. principe weet je, als je lid wordt... dan is dat hetgene wat je nodig hebt. Je hebt eenmalig heb je een, een uniform nodig. Oh ja. Dat kost meestal rond de 25, 30 euro... En dat, daar blijft het dan ook wel bij. En ook dat zit bij de jeugdsportfonds Sportfonds. Uh, ja. En een dagje in, in de uit. De zit dat er ook nog in? Een dagje uh, soms wel. Dat ligt echt maar net aan hoe groot de dag, een dagje uit is gemaakt. Maar ook daar weten we altijd wel wat in te vinden. Mocht dat financieel een probleem kunnen zijn. Ik uh, zie dat jij Moi. een hoop vragen hebt. Uh, Misschien moet jij maar even langs fietsen vanmiddag. Uh, heren, ontzettend bedankt voor de komst. Ik hoop dat het uh, vanmiddag lekker druk wordt bij jullie. Nog één keer uh, laat je uitdagen. Exact. En het is, uh, uh, nou, bijna iedereen in Zandvoort weet de hockeyvelden wel te ja, vinden. Duintjesveldweg, uh, Duintjesveldweg ja, Duintjesveldweg. Duintjesveldweg linksaf bij Pleiners. En dan zie je de Precies, grote penne. Precies, kan niet missen. En we gaan, we gaan nog wat meer uh, zaken ophangen. Zodat mensen weten van, hé, hey, het is daar. Van twee tot vijf. En iedereen is, uh, is welkom. Welke. Mochten de mensen niet kunnen... Uh, dan kunnen ze sowieso iedere zaterdag langskomen. Ja. Ook uh, van uh, tussen twee tot vijf. En als mensen denken van... Ja, ik weet niet zeker of ze er zijn... geef even een belletje. en Dan kunnen ze kijken op de website www.debuffalo's.nl. Nou, ik wens jullie heel ja. veel plezier vanmiddag. Dankjewel. Ja. Dankjewel. En uh, als je wil weten uh, wat er allemaal gebeurt vandaag... gewoon langskomen. Top. Top. Goed zo, Kasper. Hallo. Nou,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 Dat ik niet zo weg zou pijnen. Als ik me maar had ingesmeerd. Met een sneltrein als zandboord. Want daar woont mijn hart diep. Als je de klank. Ze was een wonder in het bellen Van garnalen uit de zee Ze kende alles van de vissen Van de school in Kabeljauw